Het is negen uur, Martijn Erhuis met het NOS-journaal. De KLM schrapt vanwege de stormen van morgen... tientallen vluchten naar bestemmingen in Europa. Daardoor vallen ook de retourvluchten uit. Het gaat om vluchten die in de middag en de avond zouden vertrekken. Schiphol kan morgen minder vluchten aan... omdat door de wind minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn. De ANWB verwacht morgenmiddag grote drukte op de wegen. Vooral omdat veel mensen eerder naar huis gaan vanwege het Sinterklaasfeest...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 Afgaand op de gegevens van vorig jaar moet zeker 38% van de directeuren salaris inleveren volgend jaar. In de eredivisie is het inhaalduel tussen ADO Den Haag en Herenveen geëindigd in 1-1. Van Duinen zit de ADO in de 70ste minuut op 1-0, maar in de extra tijd maakt de Odega de gelijkmaker. Het weer vanavond had regen, maar van het noordwesten uit wordt het geleidelijk droog. In de avond en nacht klaart het tijdelijk op. Morgen gaat het dus stormen. Dit was het NOS Journaal. ABB verkeersinformatie. Het komende half uur ligt het treinverkeer stil tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Hollandspoor. Dat heeft te maken met dringende herstelwerkzaamheden. Omreizen dat kan via de Randstadrail, maar hou rekening met vertraging. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9... Rolstoeltennister Aniek van Koot is hier, de nummer 1 van de wereld. Goedenavond. Goedenavond. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even, je bent net terug uit Sint Maarten afgelopen zaterdag. Ja, dat klopt. En daar heb je met een uh, mooi woord een uh, bewustwordingsproject gedaan. Ja. Uh, wat, uh, wat moeten die uh, uh, Sint Maarteners, zo heten ze, van jou leren? Uh, hoe om te gaan met een uh, handicap. En dat het leven echt niet ophoudt uh, met een handicap. En in Nederland zijn ze druk bezig om mensen met een handicap achter de geraniums uh, te houden. En op Sint Maarten leek het alsof ze die voor de geraniums houden. En uh, dat uh, hebben we echt geprobeerd om de mensen naar buiten te krijgen en om te laten zien wat het uh, leven geeft eigenlijk. Ja, oké. Okay. Volgens mij zei het net, net andersom. Oh, maar, sorry. <laughs> maar goed, ze, moesten, ze worden daar... Ze worden daar is natuurlijk een beetje generaliserend, maar... Ze worden uh, daar wel achtergehouden. Ja, ja, maar letterlijk merkte jij ook mensen die, die jaren binnenleven... en die, die heb jij naar buiten getrokken. Ja, één man die is uh, in zijn rug geschoten en die heeft het waslesje opgelopen. Maar die hebben ze op de eerste verdieping uh, gezet van zijn appartement... en die is vijf jaar niet naar beneden gekomen... Ja. Dus op een gegeven moment, wij zijn daar naartoe gekomen en we hebben hem voor het eerst weer naar buiten gekregen. En een dag later heeft hij met ons met, met z'n allen hebben we gezwommen. Dus dat is ongelooflijk. En jij ging daar naartoe om te laten zien, ja, ik mag dan wel mijn onderbeen missen, maar voor de rest, ja, joh. Ik ben niet echt gehandicapt op dat uh, nee. gebied dan, nee. nee. En is het, is het, heb je het idee dat je daar iets hebt kunnen betekenen? Ik denk het wel, want we waren met meerdere rolstoeltennissers daar. Mm -hmm. En uh, we hebben scholen bezocht, want de awareness begint natuurlijk bij kinderen. Mm -hmm. En uh, ja, ze waren toch wel onder de indruk. En ik heb zelf ook rolstoelen kunnen uh, doneren dankzij mijn sponsoren. Dus uh, ik heb daar wel wat kunnen doen. Ja. Ik heb wel het uh, idee dat het uh, goed ging. Ja. Goed zo, mooi. Zometeen jouw verhaal, um, vooral over dat je begin dit jaar eindelijk die felbegeerde nummer 1 positie. En toen werd je de dood ongelukkig van. Dat zo. Maar eerst tech Elger van der Wel. Goedenavond. Hey, hallo. Met jou hebben we het zo over Wikipedia. Ga niet goed met de site. En het komt allemaal door. Ja, door die vrijwilligers. mannen. Dat komt allemaal door de mannen. mannen. Elger. Dat wilde ik even van jou horen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat... <laughs> maar dat is zo. Nee. Kom eens door die vrouwen die niet meedoen. Zo kan je het ook zien. Ja. Frank Wielaard, Go Ahead Eagles. Herakles. 38 minuten bezig. Inderdaad. En uh, allemaal mannen. Ook dat. Die hebben het ook allemaal gedaan. Ben ik in dit geval volledig met je eens. 0-0 is het. Uh, en uh, er gebeurt bijzonder weinig. Degenen die wel wat gedaan hebben. Rosheuvel een keer aardig voorlangs geschoten, Godé probeerde een kans te krijgen uit de draai. Alleen dat lukte dan weer net niet. En voor de rest is het vooral erg veel stuivertje wisselen. Ze geven elkaar bijzonder weinig ruimte. Soms heb je van die wedstrijden. En dat is het dan deze. Omdat je zo'n korte eerste helft hebt. Dan hebben de trainers afgesproken. Je begeeft ze geen ruimte om te voetballen. En dan gaan we naar rust wel kijken wat we verder kunnen doen nog in deze wedstrijd. Nou ja, zo'n wedstrijd is dit. dus. Er wordt veel geschoven heen en weer met die bal. En af en toe wordt de balverlies geleden. Dan mogen de andere partijen gaan schuiven met die bal heen en weer. Totdat ze balverlies leiden. En het publiek vermaakt zich intussen vrolijk met alvast springen voor de wedstrijd tegen Zwolle. Want die is komend weekend. En we spelen bij Go Ahead Eagles. En Zwolle Go Ahead Eagles, dat is een serieuze derby. Daar gaat het er echt om. Die twee hebben echt qua supporterskernen een serieuze hekel aan elkaar. Dus daar verheugen ze zich allebei alvast op. En <lacht> de eerste even deze overijsselse derby. Voorlopig is het in deze wedstrijd uh, nog 0-0. Maar dat is logisch, want er gebeurt vrij weinig, heb ik net gezegd. <lacht> ja, goed. Dat is logisch. Paul Weller wishing on a star. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you. I'm wishing on all the rainbows that I see, I'm wishing on all the people who've ever been, I'm wishing on tomorrow, when well, will it come, I'm wishing on all the loving we've ever done, I'm wishing on a star.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 Fishing on a star een mondiale nummer 1 aan tafel. Aniek van Koot is werelds beste rolstoeltennister. Bijna een jaar geleden werd ze de beste op die wereldranglijst. De volgde een jaar met pieken en dalen. Want dat brengt natuurlijk een hoop druk met zich mee. Daar kijken wij zo meteen op terug. Maar eerst, Aniek, bij sporthelden, toppolitici en volkszangers spelen wij altijd de molen <lacht> der clichés. Dat is die mooie glimmende bingo-molen. Ik heb hem speciaal gesmeerd. Uh, ik heb hier een lijst met 10 uh, clichés waarvan ik denk dat jij gaat zeggen ja, Roelof, je hebt gelijk. Zo is het inderdaad. Eh, dan mag je er zelf drie uit kiezen. En dan gaan we daar kort op reageren. Ik zou aan de molen. Even kijken. Nummer... Twee. Nummer twee. Nummer twee zegt... Ik kan nog zo lang mee dat ik goud in Rio en in Tokio ga halen. Ik kan misschien nog wel lang mee. Ik ben nu nog maar 23. Maar de vraag is of ik dat wil. Want je zegt, ik ga voor Rio. Dat doe je vier jaar over. Vier jaar zet je je volledig in. Ga je voor 100%. procent. En daarna moet je nog een keer weer vier jaar. En je blijft afhankelijk van sponsoren. Dus het zou wel kunnen. Of je het wilt is het tweede. Dat weet ik niet. Dat, dat uh, ga ik over vier jaar weer naar kijken. Oké, okay, we draaien verder. Eén. Nummer één. Als ik niet in een rolstoel zou zitten, dan was ik een betere tennisser geweest dan Michaële Krajacek. Zo. <laughs> nou, dat, dat durf ik niet zo bescheiden ah, te kom zeggen. Hij ik gewoon zeggen, kom joh? Nee, niet zo joh. bescheiden. Ze luistert, ze, niet, ze luistert op, op woensdagen nooit. <laughs> dat <laughs> nee, dat ik. denk ik niet. Ik niet? weet niet of ik echt tennister was geworden als ik niet in een rolstoel zou zitten. Nee? Nee, dat, uh, dat weet ik niet. Nee, dat weet je niet. Maar ik denk het haast je... niet. Maar, nee, ik wou het zeggen. Doordat je dit zegt, heb ik er vermoeden dat je iets anders was geworden. Ja, dan was het misschien net zoals mijn zus de hooghotelschool gaan doen. Een ja, ja, weet je ja, Om oh, maar ja, iets te we noemen. Ook, ook leuk, ja. hoor. Had je hier niet gezeten, denk ik. Balletje nee, nee. nee. Gaan we doen. Nummer 5. Nummer 5. Die gaat over uh, Michael Scheffers, moet ik er even bij zeggen. Dat is de ja. nummer 1 bij de mannen hè, in Nederland bij het uh, ja. rolstoeltennis. De stelling luidt: die Michael Scheffers is een aardige vent, hoor. Maar ik ram hem gewoon van de baan af als we tegen elkaar spelen. <laughs> nee, dat, uh, dat red ik niet. Nee, hij is. Uh, ja, mannen die slaan toch uh, veel harder en die zijn een stuk sterker. Dus, uh, dus nee, nee, dat, gaat het, uh, nee, gaat het niet worden. Esther Vergeer, dat is natuurlijk de naam die heel lang voor jou stond op nummer 1. Rollstool Tennis, iedereen kent haar wel. Um, die sloeg je ook niet zomaar van de baan af. Die sloeg bijna niemand zomaar van de baan af. Die was redelijk onverslaanbaar. Um, en je hebt natuurlijk vaak tegenover haar gestaan in finales. Ja. En dan vraag ik me af, dan, dan, dan denk je toch van, nou ja, dat, dat is toch ook geen Ubermens, Die moet ik toch een keer kunnen hebben? Ja. Heel veel mensen zagen haar ook echt als een ubermens. En dan, dan stond je aan het net. En dan begon je. En dan keek jij in de ogen. Ja, je moet toch te verslaan zijn. Je bent toch ook maar een mens. Ja. Jij wordt toch ook wel zenuwachtig. Maar dat was gewoon... Uh, ja, ze was wel mentaal heel erg sterk. Dus uh, <laughs> er was geen... Uh... Maar zat je dan te zoeken naar... naar dan, inderdaad, je keek haar in de ogen. En je dacht, waar zit er zwakte? Waar kan ik haar pakken? Ja, daar probeer je wel naar te zoeken. Maar ik heb het tot op heden niet kunnen vinden. <lacht> nee. En uh, ik werd... Ik werd eens boos uh, als ik een fout maakte, maar zij bijna nooit. En Vond je dat irritant, dacht Ja. Je even, ja? Dus op een gegeven moment dacht ik alleen maar, alleen jij zit te schreeuwen, Aniek. Misschien moet je, je mond <lacht> dicht houden, want zij zegt helemaal niks. <lacht> en dat deed je dan ook maar? Ja. ja. Um, er was ooit een moment, dat was voorjaar 2012 geloof ik... en toen was je heel dicht bij een overwinning op Esther. Ja, en dat hoort. kwam een beetje door wat je coach toen zei. Ja, hij zei, uh, Annick, je bent begonnen met het tennis... omdat je het spelletje leuk vond. Omdat je, um, je moest lachen. het gaf je plezier. Laat vandaag zien waarom jij tennist. Omdat je het leuk vindt wat je doet. Het is een privilege dat je hier mag staan. En draag dat uit. En toen dacht je, verrek... Ja, gelijk ja, de eerste set had ik al meer games in de, de afgelopen drie ontmoetingen. Dus uh, ik had er al uh, ja. genoeg lol in. Ja. En ik had ook zoiets van, nou ja we zien wel wat, wat het uh, vandaag geeft. Uh, en bijna had je er. Bijna. Maar net niet. Nee. nee. nee. Um, uiteindelijk uh, ben jij de nummer één geworden. Daar praten we zo meteen over verder. Want dat was een, uh, een bijzonder moment afgelopen januari. Ja. ja. En je bent er niet gelukkig van, hè? Nee, op dat moment nee. niet, nee. Dat zo. Eerst um, Bruce Springsteen. En ik meld nog even dat het rust is bij GoHead Eagles Herakles 0. Bruce Springsteen, I'm on fire. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can you do The things that I do, oh no I can take you high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 altijd in de digitale wereld. Met de techman van de NOS, Elger van der Wel. Elger, jij wil het uh, hebben over de site... die eigenlijk wel zo'n beetje iedereen gebruikt... maar die het heel erg moeilijk heeft. Namelijk Wikipedia. Ja, want nu weet ik de doopnaam van Bruce Springsteen. Namelijk? Uh, Bruce Frederick Joseph. Staat op Wikipedia, dan is het waar. Nou ja. Nou, ja ik, nou, ik zoek babab. het even snel op. Maar goed, dat is niet het probleem. Of het waar nee, of niet waar is. Nee, wij, ze hebben het nee. moeilijk, uh, uh, want ja, de vrijwilligers die willen niet meer. Hè? Daar ja. komt het een beetje op neer. Wikipedia is een uh, site, en daar weten heel veel mensen eigenlijk helemaal niet... maar die wordt helemaal gedaan door vrijwilligers. Er is een, er is een, een soort organisatie, een stichting, internationale stichting... de Wikimedia Foundation. Uh -huh. Die hebben dat opgezet. Uh, die krijgen geld van donaties. Gewoon jij en ik, of nou ja, wij misschien niet... maar andere mensen die echt gewoon geld overmaken aan Wikipedia... zodat ze kunnen blijven staan. Ze hebben nul advertenties... En iedereen die uiteindelijk die artikeltjes tikt. En gaat kijken als iemand tikt of het wel oké okay is. Dat zijn alleen maar vrijwilligers. Het is echt een gigantische club. En dat is eigenlijk natuurlijk echt fantastisch dat er al mensen zijn die dat willen doen. Maar het lastige is ook dat er steeds minder mensen zijn... die dat willen doen. Ja. En zeker wat jij toen straks al zei... dat uh, um, het vooral een beetje mannen zijn. Vooral zeg maar, in het mijn vakgebied... kan ik heel veel informatie, hele goede informatie... en uitgebreide informatie op Wikipedia vinden. Maar als jij denkt, ik wil het over mode weten... dan kom je al gauw uh, drie zintjes tegen. En ja, dat ik was het. Ik geloof dat ongeveer van die vrijwilligers... is, is die dus Wikipedia volschrijven, is 90% man. Ja. En ja, het is heel cliché, maar die schrijven dus al. Het is man van binnen, zeg maar. Nee, nee, nee flauw. Maar het is, het is zo simpel, is het omdat er maar zo weinig vrouwen bij ja. zitten, zijn er weinig onder, onderwerpen zoals bijvoorbeeld mode? Ja, het is een beetje, ja, het is. En het heeft een beetje, die vrijwilligers hebben gewoon een beetje het beeld van, ik noem maar even de, de, de cliché-nerd. En het is heel negatief. Maar dat is het ook, dit bevestigt dat wel. Het zijn, het zijn uh, een beetje mannen en het klinkt lullig, maar mijn beeld erbij, ik ken ze ook niet, want ik ga niet naar Wikipedia-clubjes waar de vrijwilligers zijn. Nee. Is toch een beetje van middelbare leeftijd die... In de jaren 90 al een computerclubje hadden. die nu Wikipedia tikken. En denk ik denk dat, dat heel veel mensen. zo'n soort beeld hebben. Ja. en daardoor is het heel moeilijk voor hun om vrijwilligers te vinden. Het is niet. het is niet. het is niet sexy. zeer sexy. Nee. Maar waarom zijn er dan zo vanwege het beeld? Ja, maar waarom ook, zijn er voor de rest. zo weinig mensen? Het is. Het is ook niet, weet je... vrouwen vinden het leuker om op een forum iets te posten of zo. Ik ken Cora.com, die site? Nee. Dat is een site, dan kun je gewoon een vraag stellen en een antwoord geven. En dat is heel simpel. Er staat ook superveel informatie op. Maar Wikipedia, daar moet je induiken hoe je dat moet doen... naar welke de regels Vrouwen het vinden het gelden. leuker om zomaar ergens te posten. Ja, ja, vrouwen ja. zijn wat impulsiever, denk ik, op internet. Dat is, misschien trekken allemaal conclusies uit... die nou, helemaal dat, niet onderbouwd zijn. Maar dat, dat, dat geloof ik, ja. Uh, even <laughs> afgezien van het, het verschil man-vrouw op Wikipedia. Ik nee. begrijp dat er nog meer aan de hand is... Uh, Um, namelijk er zijn heel veel regeltjes. En daar hebben veel ja. van die vrijwilligers geen zin meer in. Nee, nou ja, geen zin meer in. Dat zorgt altijd voor gedoe, regeltjes. En ook voor een nieuwe vrijwilliger. Stel je voor, jij bedenkt nu, ik ben wel zo overtuigd na dit gesprek. Ik wil Wikipedia helpen. Ik, ik wil wat, wat schrijven. Dan is er een snelcursus. Ga je naar Wikipedia, zie je op de voorpagina een snelcursus. Want, want even voor de helderheid, ik doe dat niet. Maar als ik zou willen. Ik ga zou... Je, ga je op de Wikipedia staat gewoon. In principe een linkje. kan iedereen ja. vrijwilliger worden. Ja, het is ook, iedereen kan sowieso iets posten. Maar als je iets post, en ik heb het geprobeerd vanavond met jou als voorbeeld, waarin ik. Uh, een, ook niet helemaal... het was niet helemaal waar, dus misschien speelt dat mee. Maar binnen een minuut was het weer af. Dus ik had iets gedaan. Maar Ik heb in het verleden ook wel eens zelf echt iets gedaan wat wel klopte. Dat heb ik opgezet. En de minuut wordt het dan eraf gehaald omdat je niet goed de bron vermeldt of niet goed dit doet. Of dat ja, dus er zit een heel lege vrijwilligers dat, dat die, die schrijven de berichten, maar die ja. checken ook alle andere berichten die, die binnenkomen. Die, want je kan echt bij de vrijwilligers vaste club horen. Dan ben je ook moderator en dan kun je dus goed of afkeuren of de dingen kloppen. En je kan heel simpel iets indienen. Maar ook dan is het wel de bedoeling dat je aan de regeltjes houdt. En die regels, en dat is ook een, een reden waarom uh, ze het moeite hebben om vrijwilligers te vinden, die regels zijn lastig. Ja, wat, nou, wat, wat zijn die dan? Je, je komt op een pagina, als je erheen gaat, snelcursus. En de eerste pagina is, iedereen kan Wikipedia bewerken. Dat is het enige wat erop staat. Dan denk je, oh, makkelijk. En dan ga je er doorheen klikken en dan, dan krijg je uitleg over hoe je afkortingen moet gebruiken, welke geografische namen ze hanteren, maar ook hoe je met bepaalde codes in je, in je, in, bij het intikken zorgt dat het bold wordt. Vet gedrukt is dat. Bold is al een moeilijke term. Daar heb je het al. hoe je dan een kopje maakt, hoe je een linkje maakt... met een vage code, met haakjes. Nou, zeg maar, ik haak al bijna af... en ik ben vrij nerdy en kan dingen met code... maar dan denk ik, als ik dat zo moet invoeren dan laat maar. Ik wil gewoon een soort woord hebben... waar ik gewoon zeg, dit is een kop. En niet een vage ja, Dus het leger vrijwilligers dat, dat vergrijst en vermand, zou je kunnen zeggen. Nou, ik, kijk, Als de cijfers over de leeftijd heb ik niet... maar dat is wel het beeld wat dat ik heb. Dat is het heb. beeld. Dat, dus spreeg me daar niet op vast. Sandra Rientjes, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. De, de directeur van Wikimedia, dat is zeg maar de, de moederorganisatie... Die, die alle vrijwilligers begeleidt. Um, klopt het wat Elger hier schetst? Uh, jullie komen moeilijk aan vrijwilligers vanwege al die moeilijke regeltjes... en vanwege dat er zoveel mannen zitten en dan hebben de vrouwen niet zoveel zin meer. Um. Nou ja, dat laatste zou voor vrouwen misschien ook wel een reden zijn om juist wel mee te gaan doen met <lacht> zo'n dating set. Ja, een hele nieuwe taak voor Wikipedia. Uh, het is wel zo dat uh, zeker op de Nederlandse Wikipedia 90% van de bewerkers uh, is man. Zijn trouwens overigens niet echt van middelbare leeftijd. Je ziet twee categorieën, zeg maar tussen de 18 en de 25 en uh, boven de 50. Daartussendoor verdwijnen ze een beetje. Uh -huh. Um, dat het zoveel mannen zijn, uh, dat heeft, zoals jullie al zeiden, dat heeft gevolgen voor de inhoud. Uh, Wikipedia is heel goed op techniek, wetenschap, sport, politiek. En minder op sociale wetenschappen, kunst, mode, pedagogiek, mm -hmm. dat soort dingen. En nou begrijp ik dat jullie een, een cursus zijn gestart um, voor vrouwen die voor Wikipedia willen schrijven. En, ja. Ja, echt een, een cursus om meer vrouwen te trekken. Ja, we willen echt dat er meer vrouwen bijkomen. Uh, en wat we dit jaar voor het eerst hebben gedaan... dat we zeg maar, schrijfsessies hebben georganiseerd over onderwerpen... waarvan we weten dat vrouwen daar veel mee bezig zijn. We hebben bijvoorbeeld iets gedaan over design. We hebben iets gedaan over mode. En dat sloeg ook wel aan. Daar kwamen heel veel vrouwen op af. En die vonden het ook leuk om te doen. En die en, zijn vervolgens ook toegetreden tot het leger van vrijwilligers? Nou, niet allemaal. We, we volgen ze wel een beetje van wie is er nou nog bezig en wie niet. Ja. Je merkt dat er toch een aantal ook wel is afgehaakt. Uh, onder andere omdat het toch, ja, ze vonden het toch niet zo leuk vonden. Maar ook vanwege de sfeer en ook wat jullie al aangaven. Als je iets fout doet met de beste bedoelingen, uh, krijg je het wel om je oren. Ja, want wat jij zegt, de sfeer, daar heb ik ook over gelezen. Um, men is niet zo aardig voor elkaar, die vrijwilligers. Um, ja, nou over het algemeen moet ik zeggen, zijn het hele aardige mensen. En het hangt ook een beetje af van het onderwerp waar je mee bezig bent. Ik heb laatst eens gekeken naar de discussiepagina's over godsdienst. Nou, ik heb zelden zulke beleefde, hoffelijke discussies gezien. Maar goed, er is dus wel iets aan de hand, anders zou je nee, het is zelf ook niet aan de noemen. Hand. Ja, ja. Er, er zijn een aantal mensen, en dat zie je natuurlijk overal op internet, die reageren erg kort door de bocht. En als je die een paar keer tegenkomt als nieuweling... dan is het natuurlijk niet leuk. Bijvoorbeeld, um, ik ben een vrijwilliger en ik schrijf uh, iets over Israël... Ja? een lemma, uh, en dan krijg je daar meteen heel veel reacties op. Dat is, dat is een gevoelig onderwerp. Ja, Israël is sowieso natuurlijk een gevoelig onderwerp. Maar ook al zou je iets schrijven over... Uh, nou zeg maar... Uh, Joost van den Vondel of zo. Dat is toch minder mm -hmm. omstreden. En je maakt een fout. Dan wordt je dat wel heel erg duidelijk gemaakt. Het klinkt niet als een gezellige club. Die vrijwilligers van Wikipedia moet ik zeggen. Nou, toch wel. We hadden laatst onze jaarlijkse conferentie in Nederland. Dat was echt een hele leuke bijeenkomst. Ja. En dat is ook heel vreemd. Zelfs mensen waarvan ik weet dat ze zeg maar achter de schermen van Wikipedia vrij hard kunnen zijn... die zijn in levende lijven gewoon echt wel best wel lief eigenlijk. Maar komt het goed, denk je? Want Wikipedia draait natuurlijk op die vrijwilligers. Ik maak er zelf ongelooflijk veel gebruik van. Zou het zonde vinden als het langzaam uitsterft. Nou, daar ben ik eigenlijk ook helemaal niet bang voor. Kijk, we bestaan nu twaalf jaar. En we zitten nu gewoon op een punt dat je even moet kijken van... oké, het is zo gegroeid is dit allemaal nog zoals we het willen hebben... of kunnen we het beter doen? Ja, en dat het we... moet dus beter. Ja. En ja. Nou ja, daar wat... moeten vooral nieuwe mensen bij, begrijp ik. Ja, wat, ik wat ik me afvraag... Wat krijgen die vrijwilligers terug? Want je zegt al een jaarlijkse conferentie. Ik heb geen beeld van als ik al vrijwilliger zou worden. Wat ik naast natuurlijk dat ik leuk meetik. Maar wat krijg ik? Is, krijg ik een bedankje? Algemeen wel een beloning. Is, is zijn er leuke uh, van die borrels met anderen? Hoe, moet ik, is, hoe ziet die community eruit? En wat doen jullie voor de community om, om, om er iets uit te halen? Naast dat je natuurlijk heel veel gelezen artikelen maakt als je een beetje meetikt. Nou, wat wij als Wikimedia Nederland doen, is mensen ondersteunen. Dus stel, ze willen een keer naar een conferentie over een onderwerp... waar ze over schrijven, dan kunnen wij dat voor hun regelen. We organiseren ook bijeenkomsten en dergelijke. Maar je merkt dat veel mensen doen het gewoon... omdat ze echt een passie hebben voor een bepaald onderwerp... en het leuk vinden om hun kennis te delen... en dan ook zeg maar, ideeën uit te wisselen met mensen... die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Maar er komt een, een bedankknop, toch? Ja, die zit er al op. Die zit er al op? Ja. Dan kan je elkaar een virtueel schouderklopje geven. Ja, dat was wel heel merkwaardig. Er was altijd al een uh, knopje waarmee je iemands bewerking ongedaan kon maken. Ja? Maar nu is er ook een knopje om iemand te bedanken. Oh, lief. Ja. Maar goed, gaat dat Wikipedia redden, denk je? Nou, dat knopje alleen niet. Uh, ik denk wat Wikipedia gaat redden is dat iedereen het gewoon een ontzettend mooie uitvinding vindt. Ja. En dat er toch altijd mensen zijn die iets weten over een onderwerp dat er nog niet op staat en dat erop willen zetten. En vrouwen dus opleiden. En daar zijn jullie mee bezig. Bij voorkeur. Goed, succes ermee. Dankjewel. Dankjewel. Dario 1, BNN Today. Sandra Rientjes was dat, dus directeur van Wikimedia. Monique Samenwel dan. onze politicoloog en journalist, die reist door het Midden-Oosten. Ze schrijft daar verhalen over veranderingen en de revoluties. En de komende weken is ze in Egypte. Voor BNN Today houdt ze een dagboek bij. Er wordt druk geveegd, een auto uitgedeukt bij de garage tegenover het huis van mijn oma. Kinderen spelen met wat zand en papier en plastic. Ik ben terug in Esbetan Naggele, de Vlokswijk waar mijn oma woont in Cairo. En het leven is zoals vanouds druk. Mijn oma is zoals altijd weer druk aan het bakken en braden en koken. Ze heeft gevulde wijnbladeren voor mij gemaakt. En hele stapels vlees, want liefde in Egypte gaat door de maag. En dat is lastig. Egypte leeft van het voedsel dat in het buitenland wordt gemaakt. Het voedsel dat steeds duurder wordt. Met een constant dalende pond is het moeilijk boodschappen doen. Voor mijn oma en de vele mensen op straat die bij de meloenverkoper meloenen halen. En bij de bloemkolenman bloemkolen. De Egyptische pond was voorheen ongeveer 7 pond per euro. Nu staat de koers op 9,5 Voor mij is het geweldig. Ik, ben, ik voel me een halve miljonair met mijn stapeltjes Egyptische bankbiljetten in mijn zak. Maar voor mijn familie is het een ramp. Ook voor mijn oma die klaagt over de prijs van tomaten en rijst en suiker. Dus ik drink dankbaar de mierzoete thee die mijn oma voor mij maakt. En zij zelf ariga light noemt omdat er maar Twee schepjes, twee monsterscheppen suiker in zit. En eet dankbaar de stapels vlees. Hoewel voor mij al dat vlees niet zo hoeft, eerlijk gezegd. En ik me al, nu al zorgen maak om de 2,5 kilo die ik weer tijdens deze reis naar te ga aankomen, zoals gebruikelijk. Maar ik weet dat het liefde is, liefde en een bloedende portemonnee want na 2,5 jaar revolutie en opstand, geweld en leger, moslimbroeders en buitenlandse inmengers is de Egyptische economie meer ingestort dan ooit en hebben de mensen het zwaar moeilijk, hoewel ze blijven handelen, blijven kopen en braaf de straat, de straat blijven vegen zoals ook hier in de volkswijk van mijn oma Monique Saamwel, vanuit Esbetanachle, Cairo, Egypte van waar ze uit het huis van haar omaatje iedere dag weer een nieuw inzicht op te geven... in het Egypte zoals het nu is. Juist. Morgen dan hoor je deel 2 van het dagboek van Monique. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. De rolstoetennister Annick van Koot is hier nog. Zometeen praten we verder. En naar de hoeren gaan in Frankrijk wordt verboden. Rond 10 voor 10 hoor je er meer over. Dit is Radio 1. Met de hoofdpunten van het NOS-journaal van half tien met Martijn Nijhuis. Ja, de NS gaat er nog niet van uit dat er morgen door de storm treinen uitvallen. Er geldt morgen een normale dienstregeling. De KLM schrapt morgen vanwege de storm tientallen vluchten naar bestemmingen in Europa. De ANWB verwacht grote drukte op de wegen. Vanwege de storm heeft het KNMI voor een groot deel van het land code oranje afgekondigd. De storm wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gevolgd door springtij... Daarom worden waterkeringen en zeesluizen uit voorslag afgesloten. Arjen Robben is bij het bekerduel met FC Augsburg per brancard afgevoerd. De aanvallen van Bayern München kwam in botsing met doelman Hitz. Robben had na vier minuten nog wel voor de 1-0 voor Bayern gezorgd. Het is onbekend hoe het nu met hem is. En politiek verslaggever Ferry Mingelen gaat over een klein uurtje met pensioen. Vanavond geeft hij voor het laatste nieuwsuur uitleg over de debat in de Tweede Kamer. Mingelen werd eind vorig jaar 65 en sprak toen af dat hij nog een jaar zou doorwerken. Nu zegt hij, ik was liever nog een jaar bij de NOS gebleven. Mingelen voert al gesprekken met drie omroepen. En dat was het. Geloof. Willemijn, het is een beetje een trieste dag vandaag. Het, was het, het weer was er ook al niet na, maar dat kwam niet zomaar. De weergoden huilden, want vandaag 4 december is de dag... dat de scheiding tussen Sylvie van der Vaart en Raphaël er doorheen is. Het is echt over nu. En wij dachten, dat is een mooie aanleiding... om nog één keer terug te kijken op al dat geluk en al dat verdriet. Dus we hebben een jaaroverzicht gemaakt over Raf en Syl. En we beginnen helemaal aan het begin van het jaar in januari een hete jaarwisseling voor dramkoppel Raphaël en Sylvie. Volgens de Duitse boulevardkrant BILD: de topvoetballer zou zijn prinsesje een klap hebben gegeven. En niet lang daarna kwam de aankondiging van de scheiding van het jaar. Ja, groot nieuws in Nederland, Engeland, maar vooral ook in Duitsland... Voetballer Rafael van der Vaart en zijn vrouw Sylvie gaan uit elkaar. Het nieuwe jaar had nog niet mal zo richtig begonnen. En schon hebben we die trenning eines glamour Was Wat is in de beiden wirklich vorgegangen? Als ze zich nog Mitte September trottelend voor onze camera's stelden. Het verhaal wordt nog sappiger. Als ook rascollega collega Galit Boularous en zijn vrouw Sabia, de hartsvriendin van Sylvie dezelfde maand aankondigen, ook uit elkaar te gaan. Dat bleek al uit het feit dat hij in Portugal volgens mij voetbal... en zij nooit echt mee verhuisd is. Nou, dat is binnen een huwelijk toch een soort teken aan de wand. Als je niet zegt, ik wil er steeds bij zijn. Sorry, Odo, maar zo is dat nou eenmaal <laughs> Drie maanden later, het is inmiddels april... krijgt Sylvie nog een tik van Raphaël. Voor even mensen die het gemist hebben. Begin dit jaar maakte Sylvie van der Vaat en haar Raphaël bekend... te gaan scheiden. We hebben het allemaal kunnen zien in het 8-uur-journaal. Gisteren werd bekend dat Raphaël nu een relatie heeft... met de hartsvriendin van Sylvie, namelijk... Sabia En die is dan vooral bekend als hartsvriendin van Sylvie. En ook Sylvie zit niet stil. Grote nieuws van dit moment. Zou Sylvie ook al een tijdje een andere relatie hebben? Er zijn wat foto's al opgedoken. En ze schijnen ook afgelopen weekend samen doorgebracht te hebben. En hij schijnt in Parijs te wonen. Ze strikt de Franse Guillaume Zarka om haar lenig en soepel te houden. Lang duurt het niet. In de zomer gaan Sylvie en haar Fransoos alweer uit elkaar. En hij hangt daarna vrolijk de vuile was buiten. Hij zegt... Sylvie komt nergens zonder haar assistent. Ze is totaal afhankelijk van haar. Ze kan niets alleen, zelfs niet koken. Het was dus altijd heel erg saai. Sabia en Rafael houden het langer vol. Zij gaan samenwonen. Als de bladeren vallen in oktober... komt Rafa moeder Lolita met een blijde boodschap. Haar zoon heeft de papegaai van de paal geschoten. Sabia is zwanger. Gefeliciteerd. Ja, dank jullie wel. Was het uh, onverwacht... Nou, het is altijd onverwachts natuurlijk. Maar het is hartstikke leuk. We zijn er heel blij. Dus, ja. In november komen de technische details van de scheiding naar buiten. Sylvie kan voorlopig nog wel even naar de PC Hoofdstraat. Dus ze krijgt 5 miljoen, dat is de uitspraak. Ze oh, krijgt 5 dat miljoen wat lekker. van. Er gaat is een scheiding. Dat is heel triest. Ja, Wat ja, een ja, lekker bedrag. Ja, ja, ja, ja. En ik vind het echt hulde na alles wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. dat deze scheiding zo goed achter gesloten deuren tussen deze partijen is afgehandeld. Het is ook in november dat ze besluit om voor het eerst haar verhaal te doen. Ze zit werkelijk overal exclusief. Voor mensen is het dan altijd zo van... ja, uh, van heb je dan wel gehaald? en haal je dan wel? Ja, natuurlijk. Maar ik, als ik de deur uit ga en ik heb een job, dan ben ik professioneel. En dan, dan, dat is mijn werk. Sylvie blijkt zelf ook geen lievertje te zijn. Ze hield er avontuurtjes op na met een naaktmodel en een KLM-piloot. Begin deze week blikt ze op de Duitse tv emotioneel terug. Ik wou in manche verder, naïef, naïef, orde... Toe goedmutig, oder? Maar manchmal wil men ook gewoon glauben dat men iemand iets erzinnen kan. Ja, dat is een beetje een zip. Heute, 4 december 2010, komt er een eind aan het droomhuwelijk van 8,5 jaar. Maar wat hebben we genoten, hè, jongens? Ah, mam, mam, mam. Ik weet niet, ik denk alleen maar aan die, aan die reclame van Sylvie. Eh. Nee, dat is het enige bij Sylvie waar ik aan denk. Maar we hebben nu een nieuwe soap, hè? Eh? Verlieden en hoesten natuurlijk. Ja. Daar gaan we het nu niet over hebben. Um, we gaan naar het voetbal namelijk. Want daar is inmiddels 52 minuten gespeeld. Go ahead, Eagles, Heracles. Hey, gelukkig gaan we het daar niet over hebben. Dat scheelt weer. 0-0 <laughs> is het nog uh, na, na de rust ook. Bij uh, go ahead, Heracles. Heracles heeft wel één keer gewisseld. Kwansa is in de kleedkamer gebleven in de rust. Chommer is er voor hem opgekomen. Een middenvelder voor een middenvelder. Op zich niet zo heel erg spannend. Vlak voor rust. Terwijl twee grote kansen aan allebei uh, de kanten overigens. Aan de ene kant... de uh, uh, was het uh, Valkenburg die een grote kans kreeg na een goede aanval van Goat Eagles. Maar hij kon niet afronden. En aan de andere kant uh, moest ingegrepen worden op de doellijn door Turuts Na een hoekschop van uh, Herakles. En uh, die bal die goed werd ingekopt. Maar Turuc, ja, die stond niet voor niks bij een van die twee palen om het doellijn uh, te verdedigen. En dus uh, deed hij uitstekend zijn werk. Daardoor staat het onder andere nog 0-0. Na rust is er nog niet zo gek veel gebeurd. Nu probeert uh, Goat Eagles uit te verdedigen. Maar voortdurend onder druk gezet. Daar op eigen helft al heel diep door Herakles. En met succes, want Chommer heeft nu de bal. En dus kan Herakles overnemen via Linsen. En die bal uh, aan de linkerkant doorgegeven via Davidson. Die houdt de bal binnen en schiet hem dan via zijn tegenstander over de achterlijn. Dat is uh, Schmid, maar uh, daar is een overtreding gezien door Van Siegem. En dus krijgt Go Ahead toch nog de bal op de achterlijn voor een vrije trap. En daar mag Iloy Room de vrije trap gaan nemen voor de ploeg uit uh, Deventer. Daar het publiek zich voornamelijk vermaakt met allemaal dingen die rondom het veld gebeuren. Bijvoorbeeld iemand die met een hele grote vlag aan het rondlopen is. Dat is hier uh, traditie. Altijd dezelfde jonge dame die dat uh, hier voor de fanatieke aanhang langs doet. En die wordt dan ook altijd van harte aangemoedigd, Of het nou spannend is of niet op het veld. Ze krijgt altijd even op die manier de aandacht. En dat is maar goed ook op dit moment. Dat heeft ze uitstekend gekozen. Want er gebeurt even niks. Die vrije trap van Rome duurt namelijk een seconde of dertig. Voordat uh, daar uh, verder gegaan kan worden. Go ahead op het middenveld die bal opgeraapt. Gonia kan er dan uh, net niet bij komen. Bal uh, weggekopt achterin door Streutker. Nog een keer weggekopt door Streutker. En zo moet Iraklis dan uiteindelijk aan het voetballen komen. Dat gebeurt ook over de linkerkant. Uh, Slijding, bal over de zijlijn. Oh, go Eagles mag gooien. Nou ja, vooruit dan maar. Het is zo. Van Ziegen beslis nou eenmaal. Zo werken die dingen. 55 minuten zijn we onderweg bij go Eagles tegen Iraklis. We zijn wat later begonnen in de wedstrijd. Na 19 minuten. En ik heb het gevoel dat het allemaal nog een beetje op gang moet komen. Het is 0-0. Uh,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 Soundtrack van het diner Ilse de Lange, Blue Bittersweet. Radio 1, PNN Today. Rolstoeltenniser van Koot, nog steeds in de studio. Je droomde er jarenlang van om de nummer 1 van de wereld te worden. En nadat je de Australian Open won, januari 2013, bijna een jaar geleden, dus was het dan eindelijk zover. Ja, um, en dan zou je zeggen, nou ja, je gaat volledig. Uit je dak. en uh, Laat de champagne aanrukken. Maar nee, één heel lullig klein glaasje champagne. Ja. ja. Je was er niet zo blij mee. Nou ja, ik, uh, ik had net de wedstrijd gewonnen. Een hele spannende finale. En ik, ik kan me nog goed herinneren. Toen gingen we naar de prijsceremonie. En uh -huh. toen werd mij even in het oor uh, gefluisterd dat ik nummer 1 was geworden. En toen in één keer veranderde bij mij ook gewoon alles. Toen had ik in één keer zoiets van, oh en nu? En hoe gaat het nu verder? Dus is uh, s'avonds ook maar één glaasje champagne. Ik was uh, helemaal k.o. Ik was gewoon zo moe van alles. Ja, maar en, en nu, hoe gaat het nu, nu verder? Dan, hè, dat, ja, dat is misschien normaal. Je bent in één keer de beste van de wereld. Maar ja. dan bekroop je ook een gevoel van, van verlamming. Het verlamde je de nummer 1 van de wereld zijn? Ja, want ik voelde me, ik was er nog niet klaar voor om de nummer 1 te zijn. Ik vond mezelf niet goed genoeg en ik was niet fit genoeg. En ja, ik kon zoveel dingen opnoemen wat ik nog niet was, eh, om wel een nummer 1 te zijn. Maar en ja, niet fit genoeg? Je bent potverdorie de beste van de wereld. Dat, ik neem aan dat iedereen dat om je heen tegen je zei. Ja. Maar dat voelde jij niet zo? Nee, ik voelde me nog niet, uh, niet goed genoeg. Nee. Ik bedoel, uh, ik, ik had echt het idee dat uh, de hele top 10 uh, die zou zo mijn plaats in kunnen dat nemen. Dat het eigenlijk dat een beetje waren. per ongeluk was misschien... dat je daar terecht was gekomen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nummer twee, dat, dat, uh, daar voelde ik me eigenlijk wel goed bij... Maar nummer 1, dat, dat had ik helemaal niet zien aankomen. Want even voor de duidelijkheid... Um, Esther Vergeer, die jarenlang de nummer 1 was... die uh, was tijdens die Australian Open even gestopt. Hè? Ja. En vlak daarna maakte ze bekend dat ze ook niet meer terug zou komen. Um, toen in, in de periode daarna heb jij die nummer 1 positie veroverd... Um, ik begrijp dat je een beetje het gevoel had van... Ik, ik moet een soort Esther Vergeer worden. Maar dat werd ook wel een beetje gezegd. Um, oh, dus jij wordt de nieuwe Esther Vergeer. Uh, ga je het ook zo goed doen? Ga je ook zo lang ongeslagen blijven? Ja. Het werd me allemaal gewoon in de mond gelegd. Ik denk ja, maar dat... Nee. Dus dat, en, dat, dat is dan ook een kern van het probleem. Misschien ook wel dat je, dat je na... Je volgt er ook niet op, maar het is zo moeilijk om zo iemand een soort van... Op te volgen, daar gaan mensen allerlei verwachtingen bij ja, hebben. Je die... krijgt de favoriete rol. Terwijl als het iemand vraagt. was die waar niemand ooit van gehoord had, dan was dat veel minder geweest. Ja, waarschijnlijk, absoluut. Ja. Want ze kennen Esther Vergeer en natuurlijk, ik bedoel, ze heeft het echt fantastisch gedaan. En ze is ja. zo lang ongeslagen gebleven, dus dat verdient ook alle eer. Maar, maar je ging je ook helemaal zoals haar gedragen. Nou ja, <lacht> <lacht> nou ja dat je... probeerde ik wel, maar ik, ik kreeg het niet voor elkaar. Maar ik... je dacht, ik moet zij heeft spierballen, ik moet ook spierballen, ja. letterlijk. Ja, ja. Ik ben wel meer gaan trainen, maar op zich was dat ook alleen maar goed. Ik bedoel, het mocht ook wel. En uh, ik heb ook wel flink mijn best gedaan. Maar ik dacht ook meteen, nou, nu mag ik ook niet meer verliezen. En dat lukte niet helemaal. Nee. En toen, um, nou ja, dat was een, best een heftige periode voor je. Toen kwam Roland Garros. Ja. En dat was een beetje een dieptepunt, begrijp ik. Ja, absoluut. Ik uh, speelde tegen Lucy Shuker uit Engeland de eerste ronde. En uh, daar heb ik het normaal niet zo heel erg moeilijk tegen. Maar dat was een hele zware wedstrijd en... Uh, ja, ik won hem uiteindelijk wel, maar niet echt verdiend. Want ik ben heel erg keer gegaan tegen mezelf op de baan. En wat bedoel je? Op mijn been slaan, boos worden. En gelukkig dat de scheids... Uh, op je eigen been slaan? Ja, op mijn linkerbeen. Met je racket? Ja, ik had de bespanning erop staan. En uh, <lacht> op een gegeven moment kon ik bijna zien wat voor logo het was. Ongelooflijk, maar goed. Uh, maar dat deed je omdat je dacht, ik, ik presteer slecht. Dit heb ik verdiend. Ja, dit, dit heb ik verdiend. En in een opwelling, gewoon echt twee, drie seconden denk ik dan ook nog van... oh, misschien moet ik ook wel een uh, blauwe oog uh, krijgen. Ik word dan zo boos op mezelf. Maar het probleem was dat ik het ook gewoon op mezelf afreageerde. Je kunt heel erg boos worden en het dan weer laten gaan. Maar dat deed ik niet. Zat je dan die hele tijd te denken van... ik, ik zat daar wel lekker op nummer twee. En dan hebben ja. Je kan beter, je hoeft niet beter, maar het kan wel. Ja. Dus het was wel, je vond het wel prettig, het was veilig. Er werd toch niet van je verwacht dat je beter kon. Want Esther, Esther ging je toch niet verslaan? Nee, Esther was toch de beste. Dus ja er werd ook niet van je verwacht dat jij nummer 1 zou kunnen worden. Maar het is natuurlijk, de, um, ik vind het heel eerlijk dat je het vertelt... Um, Erwin Wenner zit hier regelmatig aan tafel. Ja. Die had natuurlijk laatst een soort van comeback. En wat hij vertelde was... Van, zo blij dat ik onder de druk uit ben. En dat vond hij het ergste van zijn carrière, geloof ik. En hij ja. zei, nu kan ik gewoon schaatsen. kan ik gewoon doen wat ik wil. Denk jij stiekem dat, dat veel meer topsporters hiermee kampen? Met, met die lode last van, van de druk? Dat denk ik wel. Want het, is, het doet gewoon hele gekke dingen met je. Um, je gaat anders uh, reageren naar familie, naar vrienden. De, de mensen die je het meest lief hebt. Je gaat je, gaat je gewoon anders gedragen. En dat is, uh, dat is niet fijn. Maar het is natuurlijk nat dan, neem ik aan als topsporter. om hardop te zeggen: Ik weet niet of ik het wel aan kan, die druk. Nee, dus. Dat is een beetje lullig tegenover al die mensen die, die achter je staan. Hè? Ja. Die, die nummer 2, 3, 4 tot en met dertig. Ja, precies. Want dat, ik heb het wel een keertje laten merken naar andere spelers toe. Maar. Ja, die mensen die kwamen dan niet eens in de top 20. En oh, toen, wat, wat zei je dan? Toen, ja, ik weet niet of ik het eigenlijk zo heel erg leuk vind om nummer 1 te zijn. En toen, euh, nou, toen werd ik overladen met allemaal van... Nee, hey, dat is hartstikke leuk. En dan moet je toch... Daar droom ik van. En toen dacht ik van... Oh, misschien moet je nu je mond dicht houden. Het was je een beetje kwaad ook. Nou, nee, niet echt. Maar het was wel een gevoelig onderwerp, inderdaad. Maar, maar, maar heb je dan in die periode... Heb je wel plezier gehad in het, in het tennissen zelf? Dan? Dat is om je af te vragen of je dan wel... Klinkt alsof het echt gewoon helemaal niet leuk was. Ook niet om te tennissen überhaupt. Nee, dat, ik heb het in die periode, dus van januari tot uh, juni, niet naar mijn zin gehad. En je traint gewoon elke dag. En dan moet je het ook maar gewoon doen. Ik ja. Bedoel, ja. Je wordt wakker en dan denk je, oh, ik moet weer tennissen. Uiteindelijk heeft jouw trainer gezegd, zo gaat het niet langer. Ja. Dit, dit kan niet. Je, je, je, je maakt jezelf gek. Je, je bent jezelf aan het martelen eigenlijk met dit soort gedachten. En toen ben je onder hypnose gegaan. Ja, wat heeft dat opgeleverd? Nou, ten eerste dacht ik wel van: oh, dat is echt niks voor mij, zo'n hypnose. Maar uh, ja, ik heb het toch maar gewoon uh, laten gebeuren. Ik denk uh, niet geschoten, altijd mis. Maar uh, het heeft mij teruggebracht naar mijn jeugd. En naar de tijd dat ik naar een revalidatiecentrum ben geweest. En, Toen je onderbeen werd afgezet? Ja, nou dat was uh, van 0 tot 11 jaar heb ik alleen maar operaties gehad. Mm -hmm. Dus op mijn zevenjarige leeftijd moest ik naar een andere school dan mijn vriendinnen, um, naar een revalidatiecentrum. En dat heb ik eigenlijk heel erg moeilijk gevonden. Ik werd altijd in een busje, s ochtends opgehaald, met kinderen met een zware handicap. En ik zat daar ook gewoon tussen om naar school te gaan. En ik had niet kunnen uh, denken dat het zoveel impact heeft gemaakt. Maar toch en wat wel. dan precies, dat je in dat busje zat? Met... Dat ik in dat busje zat en dat ik op, op school zat met wat niet mijn vriendinnen waren. Um, ik, moest me, ik moest allemaal uh, mijn taken, moest ik allemaal zelf doen. En, um... Maar had je een beetje het gevoel, ik word in een groep geplaatst met zwaar gehandicapten ja. en, en ik heb eigenlijk niks? Ja, zo voelde ik het wel. Ik ben toch normaal. Maar kijk nu, kijk ik kijk daar heel anders naar. Ik bedoel, ik vind alle mensen nu gewoon normaal. Ik maak daar geen onderscheid in. Maar toen dacht ik wel van, maar zo erg is het toch niet met mij? En ja, toen had ik medelijden met, met andere kinderen. En nu denk ik van, goh, alle mensen zijn gewoon sterk daarin. Maar op dat moment... Uh, je was ja. een kind en je ja. dacht, ik hoor je niet tussen. Nee, inderdaad. Nee. Wat heeft het je opgeleverd dan? Want dit heb je allemaal bedacht. Ja. Waardoor ben je dan uiteindelijk beter gaan tennissen? Ja, ik heb mezelf, uh, ik ben naar die nare periode gegaan. Ik heb het met mijn ouders over gehad. En ik heb het af kunnen sluiten. Dit is wat het is. En hier moet ik mee verder. Uh, ik heb ook bedacht met de tennis, ik moet het weer leuk gaan vinden. Anders kan ik nu gewoon mijn beter gaan stoppen. Want ja, je moet het leuk blijven vinden. Anders kun je er geen energie en tijd in, in stoppen. Dus uh, ja, ik heb echt uh, alles weer bij elkaar geraakt en uh, ben weer gaan genieten van je het verleden eindelijk. van je afgeschud zoals dat dan zo yes. mooi heet. Ja. En toen ben je heel even nummer 1 afgewezen. sinds ja. september ben je het weer. Ja. En nu zit je hier te lachen en ik heb niet het idee dat je nou bezwijkt on onder de druk. Nee, nu niet. Dus nee. Ik vind het enorm uh, leuk wat ik doe. Uh, ik ben acht weken geblesseerd geweest en na twee weken had ik er al genoeg van. Ik denk, uh, wanneer mag ik weer tennissen? Want ik tennis omdat ik het leuk vind. Ik vind het een spelletje een spelletje dat ik leuk vind. Dus daar moet ik vooral blijven doen en. Op welk nummer, welk getal ik dan sta, nou ja, dat zien we dan zelf vanzelf wel. Ja, toevallig is dat nummer één. Oh, oh. En binnenkort ga je nog, begrijp ik, even afspreken met Esther Vergeer om het helemaal af te sluiten? Ja, ja dat is wel de bedoeling. Ja, want je hebt er nog nooit echt gesproken hierover. Nou, hierover niet, nee, want ik was altijd twee en zij nummer één. Dus dan ga ik je niet echt vragen, hey, hoe doe je dat? En daarna noemen we mevrouw E.V. nooit meer. Ja. Of hoeft dat niet? Nou ja, uh, zij zal uh, waarschijnlijk nog wel uh, heel erg lang bekend blijven... door haar prestaties, uh, natuurlijk. Dus uh, wie weet. Het gaat je goed. Goed dat je er was. Go ahead, Eagles. Heracles nog steeds 0-0. Ja. ja, inderdaad. Ja. Nou, 68 minuten onderweg. Ja, het begint heel langzaam wat uh, leuker te worden. Dat heeft uh, te maken met het tempo dat wordt opgeschroefd. En uh, de druk die wat meer van uh, Herakles kant komt in de richting van uh, de goal. Bella Sani raakt al een keer de paal. Nu een hoekschop die maar moeizaam wordt weggewerkt achterin bij uh, Goa Eagles. Nog een keer ingebracht. Nog een keer weggekopt door Turuts. Nog een keer ingebracht. En uiteindelijk is het dan Room. En die mag de bal in zijn handen pakken. Dat is de doelman van Goa Eagles. Dus dan is de rust achterin Maar de ploeg uit Deventer in ieder geval eventjes terug. En Rome wacht dan even tot zijn spelers allemaal goed staan. Maar die van Herakles staan al weer klaar om er bovenop te duiken als hij de bal weer verder in het spel brengt. Dus maar de lange trap. Vanaf de rand van zijn strafgebied de diepte in krijgen. Veldmaat gaat er dan bij Herakles onderdoor. Zo zou het Eagles eventueel door kunnen voetballen. Uiteindelijk lukt dat ook. Als Turc de bal opraapt op het middenveld. En zo het Eagles dan door kan. Via Schenk en Antonia die aan de linkerkant de combinatie aangaan. bal gaat daarbij over de zijlijn. Dus mag Herakles. Herakles alsnog gaan gooien. Dat doen ze via Tewierik, de rechtsbek van Herakles. Die wacht even, waar kan hij die de diepte vinden? Bijvoorbeeld bij Oet, de Duitse, die in deze wedstrijd nog niet of nauwelijks is voorgekomen. En dat is ook precies de reden waarom hij vorige week niet speelde, of afgelopen weekend niet speelde. En toen stond Amoa in de punt van de aanval. En werd Herakles bij Vlagen wel wat gevaarlijker dan dat het tot nu toe is geweest. De overname bij Goat Eagles via Schenk opnieuw aan de linkerkant van het veld. Met Valkenburg en uh, Antonia. Antonia zoekt dan het midden van uh, het uh, centrum bij uh, Heracles. En de vrije trap gegeven. Randje strafschapgebied uh, voor uh, Goat Eagles van Siegen. En dan uh, is het maar de vraag. Gebeurt het op het randje van het strafschapgebied of gebeurt het net ervoor? We kunnen het nu wat beter zien. Het gebeurt er net voor. Veldmaat maakt de overtreding. Die heeft al geel ten opzichte van uh, Valkenburg. Komt hij in de mangel met uh, Chommer? En Veldmaten, de vrije trap, lijkt me terecht ook al eens de verdediger Dat absoluut niet met mij eens, maar ja, die gaat er niet over. Degene die er wel over gaat, heeft al gefloten. Dat is scheidsrechter Van Siegem. En die bal ligt nou ja op, wat zal het zijn, 19 meter van de goal van uh, Pasveer, die de muur moet gaan goed zetten. Hoeveel uh, mensen staan daarin? Een stuk of vier. Nu staan er nog drie. Er staat Chommer nog een stukje naast. Die wil eigenlijk liever niet in een muur. Maar uh, misschien moet hij dat dan wel doen. Nee, Pasveer vindt uh, drie eigenlijk wel voldoende. Maar zo ontstaat er wel een gaatje. En van der Linde is de specialist bij Goat Eagles. Die kan dit soort dingen. rijstijk zou het ook kunnen. Maar noorgaans is het de centrale verdediger en aanvoerder. Die heeft een heel behoorlijke vrije trap. Zeker als die bal zo gevaarlijk ligt als nu. Een beetje links van het midden. Het duurt heel lang voordat Van Sier die muur op afstand heeft staan. Daar staat uh, houtkoop ook nog vervelend te zijn aan de zijkant. Inmiddels staan er toch vier hieraklieden in uh, die muur. En uh, wordt er nog een kaart uitgedeeld, denk ik. Want daar staat uh, te noteren. Dan heb ik het uitdelen van die gele kaart even gemist in die muur. Dat zal ongetwijfeld aan een van de buitenkanten zijn uitgedeeld. Zo gaan die dingen nou eenmaal als die muur niet goed staat. En het duurt allemaal te lang. Krijgt degene die aan de buitenkant staat de gele kaart. En nog steeds staat hij niet goed. Van Sigem zegt nog steeds. We gaan een metertje naar achteren. En uh, dus duurt het ontzettend lang voordat die vrije trap genomen gaat worden het Zou wel eens de kans van de tweede helft voor Golden Eagles kunnen zijn van de Linden Draait die bal en pas weer die tilt hem net uit de kruising zeg. Goeie trap, Uitstekende redding ook van de keeper van Herakles. En inderdaad de beste kans van Ahead Eagles tot nu toe in deze tweede helft. Herakles kreeg ook zijn beste kans in de tweede helft. Die bal aan de buitenkant van de paal door Bella Sani. Kortom, het begint een beetje te komen. We zijn 72 minuten onderweg in Deventer bij Ahead Eagles tegen Herakles. Het is nog wel 0-0. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Laatste nieuws nog even. Um... Werd vandaag al bekend. In Frankrijk is vandaag een, een wet aangenomen die het door het parlement die hoeren lopen strafbaar stelt. Onze dame in Frankrijk is Eveline Bijlsma. Goedenavond. Goedenavond. Ja, even kort, Eveline, wat houdt die in die wet? Nou ja, het Frans parlement heeft, zoals je zegt, vanmiddag met een grote meerderheid besloten roerlopers strafbaar te stellen. Dus uh, wie met een dame of heer van lichte zeden wordt betrapt, moet 1500 euro betalen. Wie recidiveert het dubbele. Uh, Tippelen was tot nu toe verboden. Dat wordt weer legaal. En er staat ook een aantal maatregelen in die wet om vrouwen die uit het milieu te, uh, willen stappen te begeleiden. Ja, dat laatste. Um, ik geloof dat er 20 miljoen beschikbaar is gesteld. Hè, om vrouwen die uit de prostitutie willen om die te helpen. Ja, daar is inderdaad een flink bedrag uh, voor neergezet. En uh, bijvoorbeeld ook uh, buitenlandse vrouwen die eruit willen stappen... die krijgen ook een tijdelijke ver verblijfsvergunning. Ja. Um, nou is dit uh, natuurlijk niet nieuw. Het idee in Zweden onder andere bestaat dit al. Um, er is natuurlijk veel kritiek op. Uh, en die kritiek luidt, ja, je weet niet wat die dames... Het zijn meestal dames wat die nu gaan doen. Die gaan ondergronds. Dat is ook een beetje het idee dat jij hebt. Hè? Want jij hebt een aantal hoeren gesproken en die zeggen dat ook. Ja, dat is inderdaad wat ze, wat ze tegen mij zegt Ze zijn in de eerste plaats bang dat hun klanten huiveriger worden. Dus dat ze minder klanten krijgen. En dat ze ook met minder genoegen moeten nemen. Dus misschien seks zonder condoom of allerlei perversiteiten waar ze eerder liever nee tegen, tegen zeggen. Inderdaad, dat het zich op vage enge, clandestine duistere plekken gaat afspelen. Maar ja, en ook gewoon het feit dat er anderen beslissen wat jij wel of niet met je lijf kunt doen. Ja, ja. we zeiden dus ze ook letterlijk tegen jou van dat dat betekent dat ik erg ja, nee, op een schimmige plek waar het moeilijk controleerbaar is dat ik het daar maar ga doen? Dat... Ja, of dat klanten, klanten op vage plekken willen, willen afspreken omdat ze bang zijn dat ze betrapt worden. Mm -hmm. En je hebt geen mensen gesproken die zeiden, nou dan overweeg ik maar om te stoppen. Nou, ik heb er eentje gesproken die inderdaad zei, nou ja, dan ga ik wel, wel iets anders doen. Ja, dat, is een, dat was een dame die gewoon op straat zat op zijn stoeltje half naakt. Ja, <laughs> hoe moet je anders uh, je werk doen? Ik bedoel, als je de kans loopt dat je 1500 euro moet betalen... dan kijkt zo'n man ook wel uit. Ja. Um, nou is het natuurlijk de, de, de, de crux altijd, hoe gaan ze dit controleren? Nou ja, nu is het plan uh, meer patrouilleren en bij een heterdaadje uh, bon, uh, bon uitdelen. Maar ja, een van die meiden die ik sprak, die zei ook van... ja, hoe willen ze dat dan gaan doen als iemand... Uh, Hallo, mevrouw tegen mij zegt, wordt die dan al op de bon geslingerd? Dus daar zit natuurlijk ook een heel schimmig gebied. Nou ja, een heterdaadje, dat lijkt me duidelijk. Maar <laughs> voor is zit een heel schimmig uh, gebied van uh, wat is nou wel en niet een klant. Precies, ja, maar goed, als beide zeggen nee hoor, dit is uh, geheel uh, vrijwillig en er zit verder geen betaling bij. Ja, bewijs dan maar eens dat het gaat om een, uh, om een hoer en een klant. Ja, precies. Wij zijn stapel verliefd op elkaar. Nou, bewijs het maar. Ja. Um, kortom, er zijn genoeg haak en ogen aan. Wat is een beetje de algemene reactie in de pers? Um, nou ja, vooral uh, die van de prostituees zelf uh, uh, al vereerst. Je had hier ook een uh, manifest van uh, 343 uh, smeerlappen. Dat waren uh, hoerenlopers zelf die uh, een manifest hadden geschreven. Dat heet uh, Blijf van mijn Hoer af. Maar ja, er is met een meerderheid voor gekozen. en Er zijn ook veel uh, parlementsleden geweest die zich hebben onthouden. En het idee is ook wel een beetje dat de vrijheid van mensen hiermee wordt aangetast. Ja, um, de Senaat moet nog beslissen, dus het is nog niet helemaal zeker. Nee, precies. Ja. Goed, dat gaan we zien. Evelien, Evelien de Belsma, dankjewel. Hé, hey, eindelijk, er gebeurt wat. Ja, de Mark Oet van de spits van Heracles had nog geen kans gehad, had ik al gezegd. Nu is er nog een kwartier te spelen en ging die de bal even ophalen op het middenveld. En toen hij hem eenmaal kreeg, dacht hij, nou heb ik hem, geef ik hem voorlopig ook niet meer weg. Hij ging om vier spelers van Go Ahead heen en uiteindelijk had hij alleen nog Ilo Roem voor zich staan. En Job van der Linden, hij schoot hem door de benen van de aanvoerder van Go Ahead Eagles heen. De centrale verdediger en buitenbereik van Ilo Roem binnen. En dus staat Heracles voor met 1-0 e in Deventer tegen Go Ahead Eagles. De doelpunt te maken is de Duitser Mark Oet. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woorden te beginnen met Floris van Bommel. Hey Willemijn, ik was gisteren op de presentatie van een nieuw tv-programma... dat binnenkort op OUTV, onze nationale gay-lifestyle-zender, wordt uitgezonden. Ik stond even met Mike de Boer te praten. Hi, Mike de Boer. Toen de hapjes langskwamen. Visvingers. Mike was het met me eens dat dat niet handig gekozen was. Visvingers op een avond met alleen maar homo's. Mike had ook liever bitterballen gezien. Ordinair. Schoenenontwerper Floris van Bommel was dat. Dit was een BNN Today voor vandaag. Anniek, dankjewel. je wel. Wanneer is het volgende toernooi? Uh, januari, Australië. Je hebt nog eventjes. Yes. Elgar, dank. Zometeen langs de lijn met Robert Meder. De N?